Weet je, soms voel ik me verlaten en onzeker Dan klettert regen keihard op de stenen en alles valt wat ik heb opgebouwd Geef me een reden om te blijven of een teken Zodat ik deze angst kan overleven dat het mij vannacht niet bezighoudt, niet bezighoudt. Tijd bevriest, op mij, wat moet ik nou? weg te vinden maar vergeten Mijn handen willen stuur gaan overnemen en daardoor verdwaal ik Is dus mijn hele lijf verdoofd? Krijg ik geen adem, geen rust om me heen Al dat onweer in mijn hoofd Voel me klein, maar hou me groot Ik wil nu samen en niet meer alleen